7 uur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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu. U luistert naar Entertainment for You. Ik kan alle stemmen horen. Maar jouw stem hoor ik niet. Meer. Heel een wereld, lijkt dus wijn. ZANG the lane De plaat van Jeroen van der Boom. En uh, de stilte hier bij het derde uur... ...van uh, CFM Entertainment for You. En we gaan lekker verder met... ...Menzina en laat me...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 Alle Menzina en laat me los hier, derde uur van Entertainment for You. Ik zou zeggen, blijf deze uur ook nog lekker luisteren natuurlijk. Tenminste, ja, min 10 minuten. Maar uh, maakt niet uit, we gaan lekker muziek draaien. En uh, ja, wil je een plaatje horen? Nou ja, uh, kan. Mail het naar zandvoortradio.gmail.com En ja, eventueel uh, Facebook is ook mogelijk natuurlijk. U luistert naar Entertainment for You. En dat is Mike van Dijk en zeg me maar de fout.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 Mike van Dijk, en uh, ja. Geef me de fouten die ik uh, heb gemaakt. Ja, en uh, ja, natuurlijk. Uh, ja, word ik helemaal, helemaal, helemaal gek geëbd. Ja. Mijn collega, ja, Albert-Jan Vos. Ja, die wilde een plaatje worden. Speciaal voor zijn Mariska. Nou, dat, uh, dat kan geregeld worden, Albert-Jan. Ja, de bom is gebarsten. Speciaal voor jou, Mariska. <middels>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 Je bent echt te ver gegaan.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 Is Stef dan Stefhoorn. De bom is geparsten. Albert-Jan Vos die vroeg hem aan voor de Marisse. Ja, Marisse of Mariska. Ja, maakt niet uit eigenlijk. Hè? Nee, hij was in ieder geval tenminste... De, ja, ze weet voor wie het bedoeld is. Laten we het zo zeggen. We gaan verder met ja, waar we eigenlijk mee, mee afsloten... het vorige uur. en en jij, jij, jij. We konden hem niet helemaal afdraaien. Althans, nog niet eens het begin eigenlijk.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 dan gaan we houden Melchior, Melchior Rietveld en uh, ja jij, jij, jij en we gaan verder met uh, Wesley Klein en hebben het over tegen beter weten in. Ik weet dat ik je moet vergeten Dat stond geschreven in jouw brief Maar zoveel dingen die wij deden Voor altijd in mijn hart vergrieft Nooit meer mijn handen door je haren Nooit meer armen om je heen. De foto's voor altijd bewaren, het valt me zwaar hier zo alleen. Je mee. laat me af en toe eens weten waar je bent. Bel me heel even dan, zodat ik verder kan voor één moment. Ik hoopte dat je hier zou blijven. Ik beter weten nee. Jij was te jong nog voor mijn leven. Ik was voor jou slechts het begin. Wesley Klein en tegen beter weten in. En dat allemaal hier het derde uur van ZFM Entertainment for You. En we gaan lekker verder met Yves Billens en ja, deze zanger uit Zandvoort. En morgen is hij natuurlijk te zien in uh, Koffietijd met zijn uh, laatste nieuwe single. En uh, ja, deze is in ieder geval wat ouder. Ik sla mijn vleugels uit. En blijf lekker luisteren natuurlijk. Hier op die 106.9 104.5 op de kabel.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 wat, geeft, wat ze nodig heeft. Dat ik niet beter weet. Ze gelooft niet dat ik van haar hou. Maar dat ik haar vergeet. En wat ze eigenlijk bedoelt. liefde eet. Zo, dat was hij dan. Deze Zandvoortse zanger, Yves Berendsen. En morgen te zien in Koffietijd. En met zijn laatste nieuwe single. We gaan verder met Pierre van Don En ja, hij hebben het over een echte vriend. Een zit en jij de boot weer gemist. Dan is het goed te weten dat er toch altijd iemand is. Die helpt jou in voor een tegenspoed, geef je alles.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 verliest vergeten ze om me in na Was je dan Pierre van Ham, een, ja een echte vriend. Hier op die 106.9, we gaan verder met Quincy en Zeg maar Niets. Zeg mij maar niets, want ik weet al hoe het zit. Nee, zeg maar niet. Want jij delft het onderspeed de Ik dacht ik kon je blindelings vertrouwen Maar daar heb ik mij echt goed in vergist Doe, zeg maar niet Want geen woord van jou heeft zin Nee, zeg maar niet Want daar trap ik nooit meer in Want alles wat je zei, dat blijkt gelogen Jij maar of je iemand anders ziet. Ik stel jou ook geen vragen, want jouw blik zegt al genoeg. Kom maar nu maar je koffer en verdwijn voor morgen vroeg. Want ik wil dat je gaat hier alles achterlaat, want je speelt de Om me heen. Ik bouw ze nooit geloven, dus negeerde ze meteen. Ik heb mijn tijd verspeeld. Als dit is wat je wilt, dan is jouw spel met mij. Zeg maar, zeg maar niet, ik moet verder, ik weet niet hoe, maar dat zal mij de. Dat was hij dan, Quincy en zeg maar niets. Dat allemaal hier bij CFM Entertainment for you. Het extra uurtje hier tot 8 uur. Ja, en dat allemaal met uh, ondergetekende Frit natuurlijk. Ja, wat gaan we doen? We gaan zomers omdraaien van Mike Dane. Deze Zandvoortse zanger natuurlijk. Nou, lekker, gaan we ouwe. Blijf lekker luisteren, tot 8 uur ben ik bij u.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 temperaturen, tot in de late uren, hooi alles van je af, zonder een perdoo. Al die mooie nachten, heb we weer even wachten, nu is die tijd weer hier, samen in de zomerstof. Ja, deze lekkere zomershit van Mike Dani hier uit Zandvoort natuurlijk. Ja, zomerzon. Ja, een aantal, aantal jaar geleden alweer. Maar twee jaar geleden als ik me niet, niet vergis. En ja, we gaan verder met Jeffrey Heesen. En mag ik de zon laten schijnen? U luistert naar Entertainment for You. en ja, zo is dat.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 En mag ik de zon laten schijnen? We gaan verder met uh, deze zuidenbuur. Lisa Lewis en Gouden Glimlach. Donkergrijze hemel, er hangt nevel voor het blauw.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 Dat was uh, dan Natasja van der Leyen, zonder jou. En dat uh, ja, was speciaal voor mij aangevraagd. Ja, dankjewel Miranda. En uh, we gaan verder met Ramon Sandberg. En uh, ja, ik geef wat ik je kan geven.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 even wat ik je kan geven hierbij het derde uur van Entertainment for You. Het volgende plaatje, dat is voor Zelka. En ja, Kees Versluis, mag ik dan bij jou?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 Bye.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 Ik zou zeggen, in ieder geval, iedereen, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. Dit waren weer drie uurtjes, en een uurtje extra. Entertainment voor jou. Op die 169, ja, ik zou zeggen, graag tot volgende week. Groetjes en goed weekend. Bye bye, zwaai, zwaai. Je was mijn eerste liefde, vlinders in mijn buik. Een mooie bos met rozen, die ik dan weer even ruik. De toekomst was daar.